Rutte riep beide partijen op weer om tafel te gaan zitten... om te praten over een twee-staten-oplossing. Abbas zei dat hij ook met Israël wil onderhandelen... maar als dat niet lukt, stapt hij naar de Verenigde Naties. Abbas sprak vandaag niet alleen met Rutte. Hij had ook ontmoetingen met koningin Beatrix, minister Rosenthal en Kamerleden. Eén van de weinige gebouwen op het Zuid-Hollandse eilandje Tien Gemeente staat in brand. Het is de herberg Tien Gemeente. De voormalige boerderij heeft een rieten dak zijn geen gewonden gevallen. Omdat het natuurgebied moeilijk te bereiken is... moest de brandweer met de veerpont naar het vuur toe. Normaal gesproken mogen er geen motorvoertuigen op het eiland komen. Het is niet bekend hoeveel gasten er in de herberg verblijven. Die gemeente is sinds 2007 een natuurgebied. Er wonen nu nog elf mensen. Het weer, vanavond alleen aan de kust, kans op een bui. Morgen afwisselend zonnig en bewolkt. En plaatselijk een enkel buitje bij maximaal tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 24 kilometer file. Ik noem hem de wat langere files. Er is een aanrijding geweest op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best-West -West en Boksel-Noord nog 8 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken vrij. Verkeer richting Den Bosch kan eventueel omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Een aanrijding op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Ouderen en de Nieuwegein, 2 kilometer. Ook een aanrijding op de A12 Den richting Utrecht. Tussen de meer en knopen dunette 5 kilometer. Dat gebeurde op de hoofdrijbaan. Je kan daar beter omrijden via de parallelbaan. Want er zijn twee rijstroken dicht. Dit is radio 1. De NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Nog twee nachtjes slapen en we mogen weer. De Tour de France. En daar weet onze gast alles van. Want hij is oud-beroepswielrenner, oud-wereldkampioen op de weg bij de amateurs... neef van de grote Jean Nelissen... en nu zelf wieler-commentator voor de tv-zender Eurosport. En laten we vooral zijn hoofdredacteurschap van de Danny Daly niet vergeten. Hier is Danny Nelissen.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 over waarom die dat toen zo deed met dat ene kolletje... of uh, waarom die zoveel praat of juist zo weinig praat als sportcommentator. Doe dat dan nu via onze website, via ons gastenboek, radiokunstof.nl. Welkom, Danny. Ja, dankjewel. Wij, uh, bij voorbereiding van deze uitzending uh, spraken we met de verslaggever Raymond Kerkhoffs. En hij, uh, hij zei tegen ons, Danny is een heel bruisend mannetje. Als je met twaalf mannen aan tafel zit, is hij voornamelijk aan het woord. En heb je na twee uur kunst, uh, kunststof, zuurstof nodig. Uh, wij hebben nu één uur. Denk je dat we het zonder uh, tankjes redden? Ja, Raymond. ik ken Raymond al heel erg lang. Hij, uh, je werkt met hem samen? Nou, ik werk niet met hem samen. Ik werk in hetzelfde metier. En uh, ik ken Raymond nog uh, van zijn tijd dat hij bij mijn oom uh, een beetje zo stage liep. Bij Jean Nelissen. Bij Jean, ja. Ja, ja. En heeft hij gelijk dat jij altijd het voortouw neemt... en dat je zo'n zo druk mannetje uh, bent dat, dat, dat mensen aan het zuurstof... Uh... Oh, nou, ik denk dat ik zo wel kan overkomen. Zeker als ik uh, plezier heb en naar mijn zin heb. Hoe stiller ik ben, hoe slechter het is eigenlijk. Ah, oké. Okay, dus dat kunnen wij vanavond meten. Misschien. <laughs> maar is dat eigenlijk altijd zo geweest? Ben je altijd een energieke man of jongen geweest? Nee, helemaal niet. Ik was vroeger altijd heel verlegen. Ik zat altijd lekker in een hoekje mijn eigen dingetje te doen. en bemoeide me nooit met medescholieren op school. En... Nee, dat ben ik eigenlijk nooit geweest. Dus, uh... Wanneer is dat dan veranderd bij je? Oh, uh, ik denk dat dat uh, nooit veranderd is. Dat je in wezen nog steeds dat ja. jongetje in de hoek bent? Ja, absoluut. Ja. Maar dat presenteert zich dan toch wel heel anders? Ja. Nou, ik zie dat gewoon als een vak en uh, voor, uh, voor je vak moet je dus uh, ja, moet ik praten. Ik ben commentator. En daar moet ik uh, dingen duiden, uitleggen, uh, begeleiden. Ik heb een vertellersrol, ja, en dat doe ik. Ja, maar dat is je niet opgelegd, dat heb je zelf gekozen. Dus, dus blijkbaar heb je een vak gekozen wat heel ver af ligt van je, van je ware aard. Ja, zo mag je het omschrijven. Ja. Is dat lastig? Nee, ik vind dat helemaal niet lastig. Nee, absoluut niet. En uh, Kijk, ik, uh, ik heb niet verkozen om te gaan praten over bomen. Ik, uh, ik heb verkozen om te praten over mijn liefde, de fiets. En daar kan ik uren over praten. Ja. En dan heb je inderdaad zuurstof nodig na een uur. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd wat je ons gaat vertellen. We krijgen straks trouwens nog meer sport in deze uitzending. Vanaf half acht komt de Champions Trophy dameshockey vanuit Amstelveen. Dat is de wedstrijd tussen Nederland en Argentinië. En daar horen we Gerard Groot straks met alle details over deze wedstrijd hier in ja. kunststof. Uh, voordat we naar jouw waan van de dag gaan... naar jouw leven als commentator... eventjes terugkijken op nieuws van deze week. Namelijk NOS Sport presenteerde afgelopen maandag... de plannen rond de Tour de France. En maakte bekend dat Marc Smeets met pensioen gaat... Nu heb ik hem overal weer horen vertellen dat dat helemaal niet waar is. Of althans, dat hij wel met pensioen gaat officieel. Maar dat hij echt... We zijn nog lang niet van hem af, hoe dan ook. Hoofdredacteur Maarten Noter zei... Er is geen grotere NOS'er dan Mart, letterlijk en figuurlijk. De avondetappe valt of staat met hem. Het is dan ook de laatste editie in deze bekende vorm. Volgende jaar zomer kiezen we voor een avondprogramma met Mart... op de Olympische Spelen in Londen. Dat is de enige geschikte achtergrond voor zijn afscheid als presentator. Nou, hij blijft als een soort freelancer nog betrokken bij de NOS, enzovoort, enzovoort. Uh, hoe heb jij dit nieuws ontvangen, Danny? Ik vind het heel erg jammer dat hij uh, afscheid neemt. Maar ja, er is ook een tijd van komen gaan. Net zo goed als dat een wielrenner aan zijn, aan zijn eind komt, zeg maar, qua leeftijd. Uh, gebeurt dat ook wel eens met een presentator. En vind je het nu de tijd voor Mart Mees om te gaan? Uh, als enkerman helemaal niet. En ik, ben, ik steun hem ook volledig in, uh, in wat hij bij uh, Knee van Van der Brink zei. Uh, ben je dan een jaar later slechter dan een jaar eerder? Nee. Hij heeft er moeite mee, hè? dat het gewoon 65 ja. is en ja. exit. Ja, ja. Nee, ik, ik vind Mart nog altijd uh, de beste Ankerman die Nederland gewoon heeft. En da daar kan ik ook wel van genieten. Dus, ja, maar Ankerman, ja. dat wil dus zeggen iemand die achter een desk zit. En als iemand dat doet, dan is Mark dat wel. Ja. Maar hoe vind je hem als, als, als toerman, tour, toerverslaggever? Nee, maar dat doe je later hoor. Nou ja, goed, daar heb, ik, daar heb ik me al een paar keer over uitgelaten. Ook, ook, ook, uh, ik heb daar wel een mening over. Op een gegeven moment. Daar gaat zoveel tijd in zitten in zo'n voorbereiding. Je moet zo'n heel seizoen moet je, moet je doen. Ik heb uh, afgelopen uh, weekend. het nationale kampioenschap. Ik heb ze zelf niet gezien, maar ik heb dat gevolgd op Twitter. Ja, daar werd, daar werd, daar werd geen Spaan heel gelaten van macht. En, uh, dat is geen eigenlijk... Spaan heel gelaten? Nee, geen Spaan heel gelaten door het wielenvolk. En er werden tweets ook uh, geuit. Die vond ik echt, echt wel heel zwaar. Ik ga ze ook niet herhalen hier in de uitzending. Maar en, ja, en, dat, wat, en dat impliceert dus dat, dat Mark de zaak niet helemaal op orde heeft. Om nee, dat, dat, hij dat, dat, dat had in... hij niet. Dat had hij niet. Dat heeft hij al een tijd niet meer, dat live commentaar bij, dat, bij die wedstrijden. Maar ja, Hoe komt dat? Ja, ik denk, dat, dat, uh, ik denk dat, dat gewoon een druk bestaan is, wat hij heeft. Ja, dus, uh, hij doet natuurlijk zo vreselijk veel. En uh, ik wil nogmaals benadrukken dat. Uh, dat ik Mart gewoon de allerbeste man vind... zoals hij zijn avondprogramma doet. Ja, of welk ja. ander programma dan ook. Wij, wij maar spraken... bij live wedstrijden vind ik, dat, uh, vind ik dat minder. Wij spraken met Jaap Stalenburg. Hij is onder andere hoofdcommunicatie van TVM Verzekering... ook perschef van de Nationale Schaatsploeg... door de wolgeverfd journalist. Nou ja, ik hoef jou dat niet te vertellen. En hij zei, ik vind hem, en dan bedoelt hij Danny Nelissen... met Mart Smeets, de beste wielecommentator van Nederland. Nu Smeets ermee stopt, is het niet meer dan logisch dat Danny naast Herbert Dijkstra de opvolger wordt. Wat Danny voor heeft op Ducro... is dat hij na 300 meter afstand ziet welke renner er rijdt... en dan ook nog een goed idee heeft van de strategie van die renner. Hij heeft nog niet die routine van Smeets of Dijkstra. Daar kan hij in groeien. Kijk, bij Eurosport zit hij dan toch een beetje in B-programma. Daarom is hij daar dan ook hoofdredacteur. Die laatste zin gaan we het straks pas over hebben. Want ik begrijp dat je daar natuurlijk heel opgewonden van wordt. Maar wat, wat... <lacht> <lacht> en misschien zelfs wel een beetje pissig. Maar wat vind jij van de suggestie dat jij dat gaat doen wat Mark niet doet? Nou, allereerst werk ik bij Eurosport en dat doe ik 130 dagen wielrennen. Dus als je het hebt over geen routine hebben... Ik, ik weet niet waar ik die routine dan bij de NOS zou moeten gaan opdoen. Oké, okay, dat hebben we afgevinkt. Um, ten Formen. tweede um, werk ik bij een fantastische zender... die uh, iets meer doet dan alleen uh, tv maken voor Nederland. We maken tv voor heel Europa. Mm -hmm. um, daar heb ik een bepaalde rol in, in het, uh, het wielerteam. Dat beperkt zich niet alleen tot Nederland. Uh, dus uh, de presentatie die vandaag gedaan is... die wordt geproduceerd door Eurosport. De twee mensen die daarop staan... Dat zijn twee persoonlijke vrienden van mij. De ploegen werden vandaag gepresenteerd. Ja, he, de, de ploegen de werden vandaag in uh, Pouidevoer ja. gepresenteerd. Ja. Dus Eurosport is een, een hele grote jonge, dynamische uh, commerciële zender. Ja. Uh, die in twintig talen uitzenden in 59 landen. Ja. Dus dat, dat heeft me altijd getrokken. Het is alleen maar sport. En dat is iets wat ik heel leuk vind. En ik heb daar mijn rol in het, uh, vooral in het wielrennen. Want als je iets in wielrennen gaan doen ben ik een van de eersten die gebeld wordt. Ja, nou, Ik vind het ook buitengewoon uh, prikkelend klinken... wat je nu vertelt over Eurosport. Maar toch is het zo dat in de ogen van, van de sportwereld... en ook in de ogen van het publiek... de top van de Olympus is natuurlijk... als je op de stoel van Matsmeet gaat zitten. Laten we wel zeggen. Nee, maar ik ga nooit op de stoel van Matsmeet zitten. Als ik op de stoel ga zitten, is het mijn eigen stoel. Ja, je neemt gewoon je stoel mee, waar je zegt. Nee, nee, ook niet. Nee, maar ik ga niet op de stoel van Mats meet zitten. Ik, ik ga het de niet... vraag anders stellen. Ambeer, niet... zou je dit willen? Zou... Sta je open voor een gesprek? Zie je, dit? Zie je jezelf in die rol? Nou, laat ik, laat, laat ik zo antwoorden. Ik heb in, uh, in, in, in het jaar dat uh, Erik Breukink wegging bij de NOS... hebben ze mij wel eens een keer benaderd. Dat was Herbert en Dijkstra die mij daarvoor benaderde. Hmm. En ik heb toen gezegd van... Herbert, besef je wel eigenlijk wat voor mooie baan ik heb. Als de NOS komt met een aanbod, moet er met een serieus aanbod komen. En niet met iets uh, alleen maar een commentator zijn. Ik ben meer dan commentator. Ja, dus dan ambieer een hoofdredacteurschap of een afdeling of in ieder geval een compleet pakket. Ik, uh, ik, uh, ik ben niet alleen een commentator. Dus, en wat daar, wat daar omheen hangt, dat, <laughs> dat is maar de ik vraag. Heb gewoon maar... Het idee dat er onderhandelingen zijn geopend. Dat gevoel krijg ik gewoon. Nou, voor, voor me, ik, ik helemaal niet hoor. Want nee? uh, dan moet oh. ik even het nummer van mijn manager doorgeven. Dan, uh, dan kunnen oh, we verder. Oh, echt waar. Ben je ook echt een man met een manager? Vroeger wel, ja. Jij ja. was een man, maar je hebt nu toch helemaal geen manager meer nodig? Je praat zelf heel goed. Nee, maar het gaat niet om praten, het gaat om kennis. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Uh, we gaan door. Uh, we gaan praten over die Tour de France. Die, uh, we staan aan de vooravond daarvan. Uh, zaterdag begint het. Vandaag was dus die officiële presentatie bij de, van de ploegen. Danny Nelissen, jij gaat de dagelijks commentaar verzorgen bij Eurosport. En je treedt op als deskundige in het programma Tour de Jour. RTL 7, een programma van Wilfred Gené. Hoe bereid jij je nou voor op deze... Mega-klus die eraan komt. Ja, het is inderdaad een mega klus. Ik, uh, ik was vandaag al de hele dag weer ja, bezig om uh, liquip door te spitten. Uh, op zoek naar uh, de laatste nieuwtjes of uh, de grugjes die er weer gaande zijn. De Franse krant, hè? Is ja, het altijd? Ja, het is dus de Franse krant, en daar staat het in. En dan zijptelt uh, dat een paar dagjes later altijd door weer naar Nederland. En, uh, maar. Ja, natuurlijk de toerritsen die er zijn, hè, die, je, die je dan toch nog even naspeurt. Uh, het is altijd afwachten wat de definitieve toerploeg is van de, van, de, van de verschillende ploegen. Ja. Dus uh, ja, dan probeer je dat. En ik moet net als alle anderen er ook in komen. Hè. Na twee, drie dagen heb je dat hele toerplaton in je hoofd zitten. En dan kun je ze ook zo gaan benoemen. Ja. Heb jij veel in je hoofd zitten? Heb jij veel Kennis, paraat, en is dat ook nodig? Nee, paratenkennis is heel handig. Maar uh, bijvoorbeeld uitslagen. Nou, er zijn hele mooie databases voor. Je tikt iemand in en je vindt de, de uitslagen. Dat hoef ik allemaal niet in mijn hoofd te hebben. Ik ben mm -hmm. geen quizmaster. die, uh, Of ik doe ook niet mee aan quizzen die... Uh, die uh, wielerkennis uh, ja, uh, testen. Ja, die wielerkennis testen. en Dat, dat is allemaal onzin eigenlijk. Ja. Waar, waar, waar draait het om? Wat, wat, wat moet je goed op orde hebben? Uh, je als moet je de verstart, wedstrijd kunnen lezen. Je moet hem kunnen zien. Je moet het, uh, je, kijk, als jij niet weet waar je naar kijkt... weet je ook niet wat je moet zeggen. Zo'n wedstrijd die, die, die ontwikkelt zich op een bepaalde manier. En... Uh, je gaat op een gegeven moment ga je gewoon zien en aanvoelen... Uh, hoe die koers zich ontwikkelt, waar het naartoe gaat. Mm -hmm. Dan bedoel ik de koers in de koers, de etappen, voor de etappenwinst. Maar ook voor het eindklassement. En dat moet je begrijpen. Ja. Ja, ja. Dat, en daar probeer ik een rol in te spelen tijdens mijn commentaar... om dat inzichtelijk te maken voor, ja, voor de mensen die voor een plezier naar de tour kijken. Naar het wielrennen kijken per ja. uh, en, en En als we dan kijken naar deze tour, deze aanstaande tour waar ben je dan het meest nieuwsgierig naar? Waar verheug je je misschien het meest op? Nou, ik verheug me, kijk, ik heb geen idolen, ik heb geen favorieten. Uh, ik verheug me gewoon op mooie wedstrijden. Dat is eigenlijk waar ik mij op verheug. En uh, op uh, weinig gedoe, en chijken en, en dopinggelazer, noem maar op allemaal. Nou, dat laatste dat gaat natuurlijk nooit lukken, want ik heb de laatste jaren helemaal nooit meer een tour uh, gehoord waar geen dopinggezeik in was. Nee, maar ook dit jaar zal het dat, zal dat ongetwijfeld... Van de, de, de zaak komt. door zal opspelen. Uh, <kijos> uh, ja, <tap> dit, dit, dit, dat hoort bij de Tour... dat hoort een beetje bij die Franse mentaliteit. Uh, toen Jean-Marie Leblanc op een gegeven moment... in de jaren negentig het even overnam... toen waren er opeens geen positieve meer. Omdat dat imago van die Tour zo stuk was... Mm -hmm. uh, dat ze daar een beetje in gemanaged hebben... heb ik de indruk. En... Ja, uh, uiteindelijk uh, komt er dan een club uh, dat het WADA heet. En die dus uh, echt grote schoonmaken houden hoor. Ja. En dat, is, ja. dat gaat echt rigoureus. En op dit moment denk ik dat daar de wielersport het meest van profiteert. Uh, als je kijkt naar een eerlijke sport. Maar als je kijkt naar andere, alle andere sporten. want zoveel geld hebben ze ook maar niet. ze kunnen dat niet in alle sporten doen. Mm -hmm. Jij bent, heb ik me laten vertellen, zo'n beetje. Afgestudeerd op het onderwerp doping. Hè? Jij weet daar echt alles van. <laughs> nou, niet alles, maar. Uh, Bijna veel, alles dan. Wel veel, ja. ja. Wat ja. is dat, dat je, dat je met name dat onderwerp tot je speciaal onderwerp hebt gemaakt? Nou, ik vind uh, dat er heel veel uh, journalisten gewoon niet begrijpen wat, uh, wat ze schrijven. Ze schrijven ook over iets dat ze gewoon niet in hun vingers hebben. Dat ze, dat ze, het fenomeen begrijpen ze niet. Um, Wat is het misverstand dan uh, vooral over doping? Nou ja, het begint al, bijvoorbeeld uh, in, in 1999 had Erik Dekker een te hoog hemmertekriet. Dat was de eerste wielrenner ooit in Nederland die een te hoog hemmertekriet had. Uh -huh. En dan schreven ze dus uh, dat hij uh, te veel rode bloedplaatjes heeft. Maar dat is hemmertekriet niet. Hemmertekriet is heel iets anders. Dat zijn de rode bloedcellen uh, op het volume. Dat is een percentage. Uh -huh. Uh -huh. Dus, en toen zei ik dus, en ik kwam net, net van de fiets af... en ik studeerde net journalistiek ook... En, uh, toen zei ik, van, nou, volgens mij moet je gewoon de kleine atlas van het menselijk lichaam even kopen. Daarin staat een kip in Janneke taal uitgelegd wat helemaal te is. Dan begrijpen ze de mensen waar je, waar je het over hebt. Ja, ja, ik had net voor de uitzending ook al met jou een heel debat over hartritmen Dat ja. ik ook al uit zijn bocht. Nee, helemaal niet. Me, nee, nee, nou nee. ja, laat nee. ik het zo zeggen. Je weet daar heel erg veel van. Vanzelfsprekend omdat je zelf renner bent geweest. In ja, eerste instantie. Want je moet, je moet ook weten dat als jij naar een apotheek gaat... En je koopt daar gewoon een flesje natte, man. Zoals iedere Nederlander gewoon doet als hij verkouden is. Dat daar iets in zit. Dat daar iets in zit wat, uh, wat niet mag. En je moet ongeveer al... Is dat codeïne uh, trouwens? Ja, codeïne of evidrine. Dat kan er allemaal in zitten. Maar dat is in ieder geval iets wat niet in je urine gevonden moet worden... als je op de fiets zit. Nou, dan ben je, ga, ga je gewoon uh, twee jaar uh, langs de kant. Ja. Ja. Heeft dat ook, ook met je wielercarrière te maken in zoverre dat... Uh, toen jij hartritmestoornis kreeg en uiteindelijk ook van de fiets af moesten stappen, dat er toen eindeloos gespeculeerd werd over mogelijk dopinggebruik of niet? Ja, maar er zijn altijd mensen die daaraan denken. En uh, kijk, het eerste wat zo'n dokter je vraagt, en dat waren toch wel uh, drie serieuze doktoren, want dokter Joep Smeets, dat was mijn dokter, die is nu uh, hoofdcardiologie in het Radboud. Uh, professor dokter Hein Wellens, dat was de, de hoofd van de, ritmeafdeling, de cardiologieafdeling in uh, Maastricht, met een... Norme staat van dienst. En professor Dr. Uh, Harm Kuipers. En het eerste wat zij mij vroegen: wat heb je gedaan? En we moeten echt de waarheid weten. Want als je de waarheid niet vertelt, kunnen we je ook niet helpen. Ja, mm -hmm. Dus ik was gewoon een levensgevaar. En dan vertel je gewoon wat je gedaan hebt. Mm -hmm. En als dan je vraag komt: van, heb je EPO gedaan? Nee, dat heb ik niet gedaan. Maar mijn hemotekriet is wel te hoog. Maar dat heb ik van nature. En ik heb uh, altijd gezegd: van. Uh, ik was de eerste renner overigens die met een attest mocht rijden. Met meer dan, met meer dan 50% hemotekriet. En ik heb altijd gezegd: nou al ben ik twintig jaar gestopt, ga toch even naar het ziekenhuis. Want over twintig jaar heb ik dat nog altijd. Mm -hmm. Wat zei je eigenlijk op de vraag van deze drie professoren, nee, artsen? Wat is, heb er, je gedaan? Nee, er is niks wat ik heb gedaan. Het, het gekke was dat ik zelfs nog, s ochtends nog een bloedtest heb laten doen... toen me dat overkwam. Um, wat ik heb aangegeven, ik heb nog een bloedtest gedaan... en jullie kunnen dat, dat bloed daar en daar opvragen... om te zien of daar iets in te vinden is. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Daar was gewoon niks in te vinden. Dus waarom ik hartritmestoornissen heb gekregen... is eigenlijk ligt dat een jaar daarvoor, of bijna anderhalf jaar daarvoor. Ik ben in 1997 in de toer op, op mijn knie gevallen, rechts. En daar heb ik een rmsa bacterie in, uh, in opgelopen. En die RMSA heeft zich genesteld in mijn hart. En die heeft daar uh, wat stukjes uh, weefsel weggevreten of wat dan ook. Ik weet niet wat het precies doet, maar... Nou, dat uh, resulteerde in, uh, in, in een dusdanige ernstige vorm van hartritmestoornissen uh, die optreden bij inspanning, dat ik gewoon moest stoppen. Beschouw jij dit, dit lijkt oppervlakkig, een dieptepunt uit je carrière, beschouw je dat zelf ook zo? Nee, helemaal niet. Want uh, iedereen die had zoiets van, ah oh, nou moet je stoppen. En, Wat Want gaat je, was, jongen je, doen? Was, je zat flink in de bloei. je had daarvoor ja. nog uh, ja. waanzinnig gewonnen. En, maar ik ben iemand die als die, hij uh, een hele grote tegenslag uh, krijgt en die verwerkt, die komt hij daar sterker uit terug. En uh, ik had zoiets van, uh, nou dan ga ik toch iets anders doen. Dus uh... wacht even hoor, maar dit moet je me echt uitleggen. Jij bent een jongen die van ongeveer vanuit de wieg bent gaan fietsen, die ja? in een in een gebracht milieu grootgebracht in Limburg, waar, waar jij, jij bent de troon op, op, op Je, je ouders stonden achter je. Nee, nou, maar is hebben Nee, maar die hebben mij nooit. Nee, maar ik kom uit de familie. De familie Nelissen, die hebben mij nooit gepusht. Nee, maar ze waren, ze waren ook verschrikkelijk trots op nee, je. Nee, ook niet. Nee, ik werd wereldkampioen en mijn vader had twee woorden proficiat, jongen. Dat was het. Was mijn, hij heel kort van stof altijd? Of? Mijn vader is niet zo kort van stof, maar die houdt niet zo van dat uh, overmatig trots gevoel. En, uh, uh, kijk, met mijn, wereld, met mijn wereldtitel nu, uh, ik kan die trui wel aantrekken, mijn bedaille om mijn nek hangen. kan ik naar de bakker gaan en dan krijg ik geen brood, hoor. Dus je zult toch altijd nog wel iets moeten kunnen? Dus, nee, maar, uh, maar, maar, ja, maar, ja, ik ben, nee, ja... Nee, maar, maar dit is gewoon de werkelijkheid wat ik je nu vertel. En uh, uh, bij onze familie is dat die adoratie, die bestaat niet zo. Dus dat... Uh, maar hoe je het ook went of keert, je, je, je bent, je, je, je bent uh, een ongelooflijk goede, goede renner geweest. En je wordt op een gegeven moment geconfronteerd met een, met een tegenslag. En dan is ja, het toch niet van heb... twee keer de wenkbrauwen ophalen, drie keer Jawel. knipperen met je ogen en weer door? Ja, en ik zal ook uitleggen waarom. Kijk, ik, uh, ik ken Leontien uh, Zeiland van Mossel uh, goed. En die, uh, die meid die moest op een gegeven moment stoppen. En die wist dat als hij er gewoon nog vijf jaar zou doortrainen, dat ze nog vijf wereldtitels zou pakken. Ik had drie professoren tegenover mij uh, zitten die zeiden: Van als jij gaat fietsen, loop je hele grote kans op te overlijden. Ja. Dan wordt het stoppen heel makkelijk. Dan is er iemand anders die voor je beslist dat je moet stoppen. Het leven was, was je, daar het was je meer is, aan gehecht. Ja, ik ben meer gehecht aan mijn leven dan, dan aan, de fiets. aan je. Ja, natuurlijk. Ja, en ja. ik denk dat dat toch een hele normale en gezonde reactie is. Ja. Ja. Dus, hoe uh, hoe, hoe, hoe, hoe kijk jij nu naar die periode van stoppen? Van, van, van die césuur in je leven eigenlijk uh, op terug. Is het bijvoorbeeld ook, heeft het ook iets positiefs opgebracht voor jezelf? Ja, absoluut. Want uh, ik zei altijd van... ik stop nu en er gaan duizend deuren. Die, uh, je kan nou duizend deuren openen. De kunst is om gewoon een goede deur te openen in je leven... en een goede richting op te gaan. En dat heb ik gedaan. Ik heb uh, me tijd genomen om, om mezelf weer uh, op niveau te brengen qua kennis... Dus ik heb gewoon privélessen gevolgd, Nederlands, Engels. Je bent gaan studeren? Ik ben gaan studeren. Eindeloos gaan studeren. Nou, niet eindeloos, maar gewoon maar dingen. toch die heel ik leuk veel? Vond. En heel duchtig en heel ja, nee, fanatiek. Maar, en... Nee, maar dat, dat hoort ook een beetje bij, bij mijn aard. Hè? Dus als ik iets doe, wil ik het ook goed doen. Ja. En is er ook ruimte geweest voor zoiets als uh, verdriet? Nee, ik heb eigenlijk nooit. Ik heb uh, uh, toen. Uh, toen mij dat verteld werd, heb ik heel even een traantje gelaten. En dacht van, ja, nou moet ik ermee stoppen. Ik heb heel veel jaren geïnvesteerd in die sport. Ja. En aan de andere kant was het ook wel weer zo... van, dat ik dacht van, hè, hè, dan kan ik eindelijk eens een keer op stap... kan ik eindelijk eens een keer uh, gewoon blijven liggen in mijn bed. Hè, hè? Dat is ook een heel, een, het is ook gewoon echt een molensteen om je nek, hè. Dus om altijd maar op je gewicht te letten. Om altijd maar weer, oh, het regent. Moet, wat moet ik nou vandaag gaan doen? Oeh, uh, oh, ik heb weer een, een neusverkoudheid. Uh, ik moet de dokter bellen. Uh, ik moet morgen weer naar, voor de 35e keer naar Barcelona vliegen dit jaar. Uh, het, is, uh, het is gewoon een bizar leven. Je mist zoveel dingen die leuk zijn in je leven... die dan ook wel gecompenseerd worden door het harde werken... en, hè, dus, en, en, en het ontvangen van die twee keer per jaar die bloemen. Maar... Uh, aan de andere kant is het leven natuurlijk biedt nog veel meer kansen en veel meer mogelijkheden. En dat, dat heb ik altijd gezien. Ja. Gaan we toch even terug naar dat prachtige moment, 1995, dat je kampioen werd. Ook omdat het commentaar wordt gegeven door je oom, Jean ja, Nelissen. Uh... En dat is een uh, waanzinnig mooi fragment. Hij gaat zijn shirt al recht trekken. Dat is buitengewoon optimistisch. Maar, zoals het er nu uitziet, moet het gaan lukken. Na 20 jaar, een nieuwe Nederlandse wereldkampioen. Vergeet nooit dat moment in Metté. Kijk, hoppje. Nee. Ja. Vergeet nooit dat moment in Mette. in dat jaar dat de zevende wereldkampioen hadden, en andere gevers de wereldtitel pakten. Het kan nauwelijks meer misgaan. Ja. Na 60 kilometer ontsnapt en na een vlucht van 140 kilometer... ...komt daar Danny Nelentje als de nieuwe wereldkampioen naar de streep in Tuitama. Feliciteerd, Oom. Nee, de eer is aan u. Jij mag. 4 uur en 52 minuten voor dit heugelijke moment voor de Nederlandse wielersport En laten we niet vergeten, we zitten in zo'n dit en dit hebben we hard nodig. Danny Nelentje, huilend over de streep, wereldkampioen bij de amateurs... 1995. 37 kilometer 90 gemiddeld. En hij haalt. Ja, hij heeft veel meegemaakt hoor. Hij huilt, Hij heeft veel meegemaakt hoor. Zegt Janezijs. Vorig jaar is hij overleden. Ja. Uh, hoe luister je hier naar terug naar zo'n fragment? Ja, emotioneel wel. Ja, ja, hij deed me heel veel, dus je hoort het ook in mijn stem. En ja, dat was gewoon een tweede vader voor me. Dus, uh... Het is moeilijk om hier nog steeds naar te luisteren. Ja. Ja. Jij hebt ook zijn begrafenis geregeld. Hij is heel erg belangrijk geweest voor, jou, ja. voor jouw wielencarrière... maar hij is ook heel erg belangrijk geweest voor jou als wielencommentator. Hij heeft je eigenlijk uh, opgeleid, mag ik het zo zeggen? Ja, dat mag je wel zo zeggen. Ik, heb, uh, ik, ik kreeg op een gegeven moment de kans om uh, bij Eurosport te gaan werken in, uh, in 1999 al. En uh, ik werkte daarvoor, werkte ik uh, voor een vriend van mij. Uh, en dat deden we een uh, verzekeringen. En toen ik op een gegeven moment kwam bij... Uh, bij Mansfurt krikken is dat. Dat was eigenlijk de man die me ooit uh, mijn eerste contract gaf bij PDM. En toen zei ik van, ik heb een aanbod van uh, van Eurosport... Om, te, om, om commentaar te gaan doen. Hij zei van, jongen, dat moet jij gaan doen. Dat is, dat is jou op het lijf geschreven. Dat is wat je... Daar leg je hart. Ga dat doen. Als het niet bevalt, kom je toch gewoon lekker terug, uh -huh. zei hij. En ik wist echt niet wat ik uh, moest gaan doen. Dus, uh, het was, Hoe je het ja, moest gaan doen. Dus. Ja, want wat ik ging doen. Weet je, op een gegeven moment je praat tegen een, een dood ding, een microfoon. En ja, dat, dat, daar moet je even doorheen, door dat abstracte. En zo heeft me daar uh, iedere dag weer uh, belde hij naar de uitzending. Dit moet je zeggen. En dan moet je zo aanpakken. En dat moet je voorbereiden. En ja, ik kan natuurlijk de ultieme leermeester. En wat was dan de crux van hetgeen wat hij erbij probeerde te brengen? Want hij was zelf een meester van het vertellen. Hè? Hij kon dingen. Hij kon dode dingen levend maken. door ja. de manier waarop hij sprak. Ja. ja, hij kon een zwart vlak gewoon laten opfleuren. Ja, zo heb ik hem altijd. Gekend ook als kind. Hè. Dan, uh, mijn oma die was altijd jarig op. Uh, dus die was geboren als kerstkindje. En dan op de eerste kerstdag hadden wij altijd een grote bijeenkomst met de familie. In het kasteel waar hij woonde. En dan uh, was het uh, zwaartafelen. En dan uh, achteraf dan, uh, gingen de mannen apart in de, in de grote zaal. En dan kwam de whisky en dan kwamen de sigaren de op tafel. En, en begon... de grote verhalen. En dan begonnen de verhalen over dat afgelopen wielerseizoen. Ja, en daar zat ik als klein kindje bij. Ja, dat was, uh, dat was gewoon lachen. Dat was gewoon prachtig. Ja. Al wist ik niet wie Joop melk was op dat moment. Dus uh, ik had, uh, toen ik nog heel jong was... had ik echt wel andere interesses dan alleen wielrennen. Ik, uh, het viel me op toen, toen hij overleed. Toen mocht jij commentaar geven, dat vanzelfsprekend op televisie. Je hebt ook zijn begrafenis uh, ja. georganiseerd. En toen zei jij heel mooi en in, in prachtige bedekte woorden... Jean Nelissen was een Bourgondisch mens in alle ja. opzichten. In alle opzichten, ja. ja. Uh, daarna hoorde ik Mart Smeets, die zat, geloof ik, bij de Wereld Rijd Door. En die ging gewoon heel uitvoerig vertellen over de alcoholinname van Jean Nelissen. Ja, daar is een heel. Hoe heb jij dat als, als, als, als neef ervaren? Nou ja, kijk, uh, Jean had gewoon een alcoholprobleem. En dat, uh, dat wisten wij in de familie allemaal. En uh, dat wist Mart. Ik heb ooit gebeld met Mart. Uh, ik, zeg, Mart, ik zeg, je kan Jean gewoon niet meer op tv laten. Het kan gewoon niet meer. Dus dat zijn hele naam gaat eraan... dat, uh, dat moeten we hem gewoon niet aandoen. Want het, het holde achteruit. Je hoorde, ja, dat, ja, je hoorde gezond, dat hij dronk. Ja, nou ja, je hoorde dat hij dronk. En uh, je zakte tot hij dronk. En dat, uh, dat werd alleen maar erger. Mm -hmm. En dat, uh, dat deed ons allemaal zeer in de familie. Uh, waarop uh, Mart ook met, uh, ik denk met Maarten Noten gesproken heeft. En uiteindelijk ook Jean van zijn programma afgehaald heeft. Mm -hmm. Wat ik zelf gezond vond omdat Shaw uh, dat niet verdiende. Dat het, uh, zeg maar het hootje-mootje-volk hem uh, zo begon af te kraken. Dat had hij natuurlijk wel... Dat uh, hij zichtbaar, zichtbaar een yeah. afwaarts ging. Ja, en eigenlijk. dat maakte de mensen grapjes over. En dat, dan word je op een gegeven moment word je dan een beetje de clown. Ja. En dat moet je niet hebben. Mm -hmm. Dan ben je over je houdbaarheidsdatum heen. en mm -hmm. dan, Toen heb ik ingegrepen als neef. Uh, en is daar een gesprek over geweest met Jean Nelissen zelf? Ik bedoel, kunnen ja, jullie hij, als oom als nee, en neef... Kon, nee, maar je kon daar niet meer over praten. Dat, dat ging niet meer. En ik moet zeggen, daar heeft Mart een hele belangrijke rol in gespeeld. Toen ik ook de begrafenis mocht regelen. Uh, het dode printje, het, de foto uitzoeken, de tekst die erop moest. Die heb ik zelf geschreven. Uh, ik heb Mart gebeld, die zat in Spanje. En ik heb hem gezegd, wil jij voor uh, de familie een woordje doen over Jean... bij de begrafenis, zoals jij hem kende, zonder restricties. Uh -huh. Je mag zeggen wat je wil. Nou, toen zei hij, ja, doe ik. Klaar. En hij kwam en heeft een uur gesproken over een man... waar hij 20 jaar, 25 jaar naast gezeten heeft. Waar ze samen mee gewerkt hebben. En dat vond ik heel mooi. En dat was ook een hele mooie dag. Ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat jij dan de microfoon... als het ware aan Mart Smeets hebt gegeven. En dat jij niet zelf hebt gesproken... terwijl je goed kan spreken in het openbaar. En het was je oom. Nee, maar ik vond dat... niemand kende Jean echt. Ook Mart Smeets kent Jean niet echt. Uh, mijn vader kent Sean niet echt. Omdat hij afstand hield? Sean uh, was altijd een man die, wat mij betreft, zoals ik hem heb ervaren, afstand hield. Um, en zijn diepe verlangens nooit echt uh, kenbaar maakte. En dat, uh, dat was Shaw wel te voet uit. Die zich dan uh, ja, bezondigde aan te veel David of sigaren en te veel whisky. En dat, uh, ja, dat was, zijn, ja, dat was zijn, zijn zwakke plek, zeg maar. Ja. En ik kan me nog herinneren dat mijn vader altijd zei: van, Als je dan wil drinken, drink dan s'avonds laat op de avond. Dan kun je gewoon met eens gaan slapen. Ja, maar dit moet gewoon een hele sterke man zijn geweest. Want, uh, Hij heeft het jaren volgehouden. Hij heeft het jaren volgehouden, ja. ja. ja. Dit is verkeersinformatie. Met files op de A2, Eindhoven richting Den Bosch... tussen Best West en Boksel, drie kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en knopen vijf 5 kilometer door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. 2 kilometer vielen op de parallelbaan van de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knopend Oude Rijn en Nieuwegein. En de A58 Breda richting Tilburg, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bafel en Goorle, 4 kilometer en de linkerrijstrook dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. En vandaag is onze gast in Kunsthof Danny Nelissen. Danny Nelissen is uh, wielencommentator, is de hoofdredacteur bij uh, Eurosport. Zendt in diverse, uh, nou diverse talloze uh, landen uit. Uh, is binnenkort de commentator van de Tour de France... die over twee dagen gaat beginnen. En hij gaat in het programma van Wilfred Giné Tour de Jour bij RTL 7 zitten om daar zijn commentaar te geven. Daar verheug je denk ik enorm op. Moet je je daar trouwens ook weer speciaal op voorbereiden? Je bent natuurlijk gelukkig niet... Uh, het is niet de spanning zoals tussen Johan Derks en Wilfred Genee, Neem ik aan. Nee, maar ik ben ook geen Johan Derks. En Johan is een, een heel apart figuur en ik moet altijd wat lachen met hem. Een enfant terrible. Ja, nee, ja, nou ja, er zijn sommige mensen die dat ook over mij zeggen. Maar... Is dat zo? Ja, er zijn er, er zijn bij die allemaal meningen hebben over mensen... en die, die ze niet echt goed kennen. Um, want dat ben je helemaal niet. Je bent eigenlijk een hele gemakkelijke gozer. Ik ben eigenlijk wel heel gemakkelijk, ja. Totdat ja? je me tegen mijn haren instrijkt, dan ben ik heel moeilijk. Dus, ja. Uh, ja. Want vroeger, want jij zit nu aan de andere kant, hè? Jij, jij, jij bent nu pers. Jij bent nu van de media. Maar vroeger was je renner. Ja. En toen leefde je toch regelmatig nog wel op gespannen voet met die media, met die Absoluut. pers? Absoluut, ja, ja, omdat ik het niet, uh, niet met ze eens was. En, en waar ik, uh, ging het dan in dat de kern uh, om? Nou ja, uh, sommigen vind ik maar gewoon flapdrollen, om het maar zo te zeggen. Dus die, gewoon, die titel, zeg maar, journalist gewoon niet waard zijn. En niet waard zijn omdat ze de kennis niet hebben? Of wa waar waarom? Omdat, omdat ze gewoon onbetrouwbare personen zijn. En dan ging Danny Nelissen dat ook even vertellen of zo. Moet ik me zoiets. Dat zeg voorzien? ik één keer en de tweede keer spreek je niet meer met mij. Dan heb ik gewoon geen tijd meer voor je. Ik heb een jaar lang niet met de pers gesproken. Met geen enkele pers. Totdat tot, uh, de goede, zeg maar, die is dan de goede vonden mij daarop aanspraken. Dan zeg ik van, ja, jullie hebben zo'n mooie club. gaat het daar maar bespreken. Maar je moet het niet met mij bespreken. Wanneer was dat? Uh, 98. Toen was er, uh, zeg maar, een, een, een soort van overname bij de klant... waar mijn oom jarenlang sportchef was. En toen dachten die flapdrolletjes, zeg maar... die dachten toen een heel mooi verhaal te hebben... over Nederlandse die doping gebruikte. Of Nederlandse die doping kocht met zwart geld. En... Dat hadden ze dan gevonden in een, in een zogenaamd geheim rapport van de Fiat. Ik heb dat rapport mocht ik niet inzien, omdat het geheim was. Ik heb daarop gewoon een uh, procedure gestart. Dan heb ik inzicht in alle zaken die over mij gezegd zijn. Inclusief dat eventuele FIOT rapport? Ja, of? tuurlijk, want ik moet me verdedigen. He, dus uh, inderdaad gaan we vanavond gewoon naar de rechtbank. En dan weet ik precies wat daar staat, wat uh, mensen over mij gezegd hebben. En dat, uh, dat stond daar niet zo. Netwerk heeft mij ook gebeld die vonden het zo discutabel dat ze het niet gebracht hebben. Maar de krant vond het toch belangrijk om het te doen. Maar dat is veel meer een afrekening geweest naar mijn oom... naar de familieneders, dan dat ze de waarheid verteld hebben. Opgeschreven hebben. Heeft dat veel schade aangebracht eigenlijk? Aan jouw reputatie bijvoorbeeld als renner? Uh, ik heb me daar tegen verzet. Heftig. Uh, ik heb er veel geld tegen aangesmeten. Om... Maar persvrijheid is zo'n sterk recht. Wat ook goed is. Maar... Ik heb het op een gegeven moment gewoon gelaten. En heb ik gewoon gezegd van, oké, okay, iedereen die mij niet gebeld heeft... om mijn verhaal te horen. Hè, want de mevrouw die dat dan gezegd heeft... die heeft notariële ook bekend en gezegd van... ik heb gewoon gelogen. Ik wilde gewoon naar huis. Want het was toch geheim. Niemand zou er te weten komen. En ja, ja dat, dat vonden ze niet belangrijk. Het enige wat ze belangrijk vinden is iemand schade... En als dat, als dat de bedoeling is, en, mij niet gebeld, en dat ik dus niet gebeld word... hoor en weer door, uh -huh, uh -huh. um, dan dus, neem ik niet meer de tijd om met je te praten. En okay, dat, dus, dat heb maar, ik dus ook gedaan. De, de, dus dan is het antwoord op mijn vraag dat, dat je hebt de zaak wel gewonnen... maar de schade is eigenlijk wel aangericht. Nou ja, Ik, heb, ik ondervind daar geen schade van, want uh, je ondervindt er alleen schade van... als je dat ook zo, uh, als je dat ook zo uh, uh, zelf die waarde geeft... Uh -huh. Ik weet dat ik dat niet gedaan heb. En dan, dan kun je dat wel één keer roepen. En dan roep je het nog een tweede keer. Maar die derde keer, ja, roep wat je wil. Klaar, weet je? Dus, uh... Maar voilà, dus eigenlijk vertel jij nu... Dat was de andere kant, hè? Jij stond aan de andere kant van de lijn. Nu ben jij zelf onderdeel van de pers. Ja, Hoor, ja. wederhoor. Ja. Uh, alle, alle journalistieke principes waarin jij je ook... Uh, je, hebt erin je hebt ervoor gestudeerd. Je ja. bent erin geadviseerd, ook door je oom onder andere... Ja. Hoe is dat dan nu? Want nu weet jij wat de renner voelt. Maar je, je nee, maar hebt zelf heb ook een, een journalist. Ik heb laatst dus een, een verkeerde tweet in de wereld geholpen... tot Stijn de Volder uh, weg zou kunnen gaan bij uh, vakantievolij. Mm -hmm. um, die tweet, die was fout. Ik heb uh, met, uh, met Daan Luijks, de ploegmanager ploeg van, uh, van vakantievolij... daar heel uitgebreid over gesproken. We hebben 45 minuten elkaar helemaal verrot gescholden aan de telefoon. Mm, goed gesprek. Ja, nee, maar dat was een heel goed gesprek. Nee, ja? dat was, nee, dat ja? was gewoon echt een heel goed gesprek. Ondanks dat schelden, Of ja. dankzij dat schelden. Nee, dankzij dat schelden, Want uiteindelijk heb ik tegen Daan gezegd... ik bel jou omdat ik denk dat we allebei genept worden. Door iemand die jou kwaad wil doen. Zegt nu, nu kun je boos ophangen. Of je kan met mij proberen te achterhalen wie dit nou precies is. Nou, dat hebben we dus gedaan. We hebben dus gesproken. Jouw bron, ik, jouw bron had jou verkeerd geïnformeerd, hè? Mijn bron heeft me vals geïnformeerd. Ja. En we weten exact wat er gebeurd is. Ja, het is de bron is ontslagen. Uh, is nou, wraak, de bron is wraak, wraakzuchtig geworden. Een... En ja, heeft, heeft de... jou gebruikt eigenlijk. Nou, de, bron, de bron is een kennis van een ontslagen werknemer. Die in dezelfde stad, uh, stad woont. Die uh, het eerst bij de VRT geprobeerd heeft. Maar bij de VRT hebben ze verzuimd eigenlijk. Om mensen in te lichten. Uh, dat heb ik niet. Ik heb dus gewoon samengewerkt met, uh, met Daan Luijks en Vakantseleij om dit op te sporen. En, uh, en gisteren, ik weet gisteren heeft mij Daan nog gebeld. Toen heeft diezelfde kerel, een Belg, uh, naar het Nieuwsblad gebeld met een verkeerde informatie over de Lotto ploeg. Uh, Omega Pharma Lotto, de ploeg van, uh, van uh, Philippe Gilbert. En daarin gaf hij zich uit als wederom een soigneur van Vakantseleij. En daarop heb ik hem een telefoonnummer en de adresgegevens gegeven van deze kerel... zodat een advocaat even kan bellen met hem. Ja. Maar nou, heb jij journalistiek gestudeerd en ik toevallig ook? Mm -hmm. En wij zijn dus allebei gepokt en gemazeld. En dan zeg ik altijd, één bron is geen bron. Klopt, maar ik heb ook het verhaal wat, hij, wat die man deed, dat was zo goed opgezet. Ik heb dat ook gecheckt. En we weten allemaal dat het niet helemaal lekker loopt... met Stijn de Volder nu op dit moment bij uh, vakantie. En hij had een, een, een bepaald relaas, wat ik nu niet ga herhalen. maar nee, Dat heb ik ook afgesproken met haar om dat niet te doen. Mm -hmm. um, maar dat klopte. En dan, die informatie zit eigenlijk alleen in die ploeg. Dus, dus dat, jij kon niet bedenken van, ho nee. ho ho ho hoe kan die bron dat weten? Ja, hoe kan die bron dat weten? Dat, kan, dat kun je alleen weten als je echt in die ploeg hebt ja. en dat uh, Dus, dus er, er wordt op een hele slinkse manier wordt informatie doorgespeeld naar de pers. Dus, en maar, dat deed hij al weken. En dat, uh, ja, maar uiteindelijk... dan, dan nog heb je eigenlijk nog steeds een andere bron nodig... die het nog eens een keer bevestigt. Ja, maar dat heb ik gezegd net. Ik heb bevestigd gekregen dat dat relaas wat die man gedaan heeft... dat dat klopte. Wat ik niet bevestigd kreeg, is dat Stijn de Volder weg zou gaan. Mm -hmm. Dat kreeg ik niet bevestigd. Ik heb dat toch gebruikt. Dus het harde nieuws kreeg je niet bevestigd. Maar nee, alle omstandigheden nee. eigenlijk. Ja, wel. alle omstandigheden wel. Waardoor ik er bijna vanuit kon gaan dat daar heel veel van klopte. Dat dat klopte. Collega's van jou zeggen dan. Uh, hij, uh, zijn enthousiasme is met hem aan de haal gegaan. Ja, ik weet wie dat gezegd heeft. En dat, uh, dat, uh, dat is ook prima. Ik kan ook zeggen nu van. Uh, als je de fouten die in de kranten staan. in de, sportme uh, in de sportmedia, als je die allemaal moet gaan turven wordt er geen krant meer uitgegeven morgen. Ja, omdat er heel veel fouten in staan. Ja, nou, maar we zijn nu gewoon... Er staan ook, nee, maar er staan ook gewoon oneerlijkheden in. Er staan er gewoon dingen in die uh, niet gezegd worden. En wat ik gedaan heb... Ik heb openlijk op Twitter mijn excuses gemaakt. Hè? Ik heb gezegd, dit was fout. Ik ben verkeerd geïnformeerd. Uh, Vakantselijn, mijn excuses. Mm -hmm. ik, heb dat nog, ik heb over mijn stukken wat ik ooit heb meegemaakt... nog nooit excuses gehad van de enige journalist dan ook. Nog nooit. Dus jij vindt eigenlijk dat je daarmee toch... Uh, ja ondanks de fout die je hebt gemaakt, iets goeds hebt gedaan. Je hebt de andere kant van de journalist, van de journalist laten zien. Nou, ik vind dat als jij een fout maakt, dan moet je niet te groot zijn... om die fout niet te herkennen. Mm -hmm. Hoe vond je het eigenlijk zelf dat je die fout had gemaakt? Ik vond het vreselijk. Ik heb toch ook, ik heb toch ook met, uh, met, met de perschef gelijk... Uh, die hing gelijk in de lijn. Ik heb met Raymond Kerkhoff gesproken erover. Ik heb met andere mensen nog over gesproken. Met Daan. Ik heb hem 45 minuten laten uitschelden. Prima. Toen heb ik gezegd van ja, wat, wat, wat, wat, moet, wat wil je nou? Wat moeten we hier aan doen? Je kan er wel boos blijven op, maar je kan ook naar de bron zoeken. Maar volgens mij, nou, die kreeg ik op dat moment dat ik met Daan was... kreeg sms'jes van die kerel. En daar stonden dingen in die, die ik niet meer kon rijmen. Toen begon ik algewaard te krijgen. Mm -hmm. En dat bleek ook wel goed. Want ik zei, van volgens mij heb je te maken gewoon met een stalker. Sorry, maar dat, zo is het nou eenmaal. En die zijn soms heel slings. En nou doen dat om een hele... Ja, op een hele slimme manier. Heeft dit nou op de een of andere manier nog invloed op de Tour... zoals we die nu. Uh, of in ieder geval op jouw rol voor, in mij? Het, nee, voor jou? Nee, ja? absoluut niet. Nee. Is het gewoon weer helemaal goed tussen jou en Vakancerlei? Uh, ja, maar vakantie ik, van en, ja en, ga zo maar door. Nee, maar kijk, Daan die had, zat hem nog een beetje oudseren. Ik had ook nog een, een, een hele harde column geschreven over, uh, over Rico. Maar ik vond dat gewoon echt een hele zware fout van, uh, van Vakancerlei om zo'n renner. Uh, een kans te geven voor 850.000 euro. Pff, ik vond Omdat dat... hij daarmee veel te veel onder druk wordt gezet? Of, uh... Nee, maar ook een tweede kans krijg je voor 50 miljoen, maar toch niet voor 850.000 euro. Uh -huh. Dus uh, ik, vond dat, ik vond dat een bewust nemen van risico... en, uh, en, uh, ja, en dat heeft kanselier geen goed gedaan, terwijl, terwijl die ploeg juist zo goed bezig is. He, want uh, je kijkt naar die jongens, Pim Nicht, dat wordt afgelopen zondag gewoon kampioen. Ruig, die rijdt de hele tijd voor de jongen ook. He. Dus het is gewoon een hele leuke ploeg om te zien. Het is gewoon een hele leuke ploeg om naar te kijken. Het is gewoon een ploeg waar je van kan gaan houden, weet je. Dat, uh, dat, dat is iets waar, uh, en dat vond ik zo jammer. Dat hij dan zich ging inlaten met zo'n, ja sorry dan voor de bewoording, maar met een, met een gedragsgestoorde. Want dat is Rico gewoon. En dat, uh, dat vond ik gewoon jammer dat dat gebeurde. En daarop heb ik ook die column geschreven. Ja. En dat hebben we ook uitgesproken. Dus alles is nu koek en ei. Uh, uh, dan toch nog even inzoomen op die bijzondere rol die je hebt als oud-renner... Uh, en, en nu uh, vol in het hart van de journalistiek. Uh, als we daar een, een sterkte-zwakte-analyse van maken... Uh, wat, wat zijn de voordelen die, die het je biedt dat jij zelf een ervaren renner bent? Ja, ik weet in ieder geval wat het is om een tour te rijden. Nou, vertel eens wat het is om een tour te rijden. Ja, ik weet gewoon, het niet. Dat is gewoon vreselijk. <laughs> Dat, uh, Beschrijf dat dus die hel die Tour heet. Drie keer hè? heb je hem gedaan. Ik heb hem drie keer gedaan. Twee keer uitgereden. één keer in het ziekenhuis met die knie. Uh, waardoor ik dus die houtritmestorms gehad heb. Uh, ik heb in 93 mijn eerste Tour gereden. Dat was dezelfde plaats, uh, de voorstelling in Puy de Fou. En ik ging daar heel erg onbevangen naartoe. En uh, Eigenlijk had ik er ook gewoon niet naartoe moeten gaan. Ik was te jong en eigenlijk al te veel op na het voorjaar. Ik reed toen voor TVM. Mm -hmm. Stalenburg TVM. Nou, die relatie wordt dan wel een beetje meer bekend. Uh, ja, het, het is gewoon een gekte. Het is, uh, ik dacht na drie dagen, dit kunnen ze geen drie weken volhouden. En ik, heb echt, ik ben zo vreselijk over de rode moeten gaan om die Tour uit te rijden. Dat ik nu zoiets heb van, hoe heb ik dat ooit kunnen doen? Hoe heb ik ooit Parijs gehaald? Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, ja, ik, ik, ik, ik kwam, in, in, gewoon een korte, an korte anekdote. Ik, ik kwam in, in, de, in de rit naar Po in 1993 aan... Uh, nadat ik een deal had gesloten met, uh, met drie andere renners om gewoon tot poten te rijden, om te kijken of nog het nog binnen de tijd waren. En ik kon niet meer lopen. Ze hebben me toen uh, de trap opgedragen en ik ben uh, gaan liggen. En uh, ze hebben me wakker gemaakt voor het eten. En toen aan tafel kwamen de verhalen van dat het glad was in, in de tunnel van de Obisk. Maar ik heb nooit een tunnel gezien om de Obisk. Ik dacht dat ze me voor de gek hielden. Maar ik, heb gewoon tacht, ik mis gewoon 80 kilometer uit die film. Dat, die mis ik gewoon. En dat uh, ik heb gewoon op een automatisch piloot gereden, echt ergens in een zwart, een zwart gat. Ik, ik kan me daar helemaal niets meer van herinneren. Helemaal niets meer. En heb je dat ook als hels ervaren eigenlijk? Ja, ik was zelfs, het was zelfs zo erg dat ik uh, tegen Jantje Morris, mijn soigneur, zei van... Uh, oh, ik hoop dat ik morgen valt ik sleutelbeen breek, dat ik naar huis kan. Want dan heb ik een reden om uit die toer te stappen. En, uh, maar zo erg is het gewoon, dat je jezelf gewoon uh, een, een valpartij uh, wens... Om, om dan uit die toer te kunnen stappen. Is er eigenlijk nog iets in jou van nu... dat begrijpt nee. wat jou toen heeft gedreven? Nee, nee, helemaal niet. Nee, absoluut niet. Het is alleen maar hel afzien. Het is gewoon echt een hel. Toen heb ik, een, ik heb ook gezegd daarna, ik rij nooit meer een toer En toen reed ik bij Rabobank in 1996... na mijn wereldtitel. En toen startte die toer ja, in Zertogenbos. En toen dacht ik, ja, dat ga ik toch nog een keer proberen. En dat ging, dat ging gewoon goed. Toen was ik uitgerust. En ik had ik gemist met mijn knieproblemen. En dat was prima. Dus, wel afgezien weer in die bergen, maar gewoon op vlakken kon ik gewoon, ja, kon ik gewoon mijn ding doen. En dan pakte hij nog de bolletjes trui, door, gewoon slinks weg te rijden in het begin en dan uh, één klimmetje en dan uh, die bollettrui pakken. Dus uh, ja. Zo gaat dat al. Zo, zo kan het ook, <lacht> hè. Dus, uh, maar uh, ja, toen vond ik het wel weer leuk. En die derde toer, dat, dat is de finale toer geweest Ja, dat was hè, 97, 97. dat was ook voor ja. Rabobank. En uh, ja, toen viel ik met 70 km per uur en ik weet nog heel goed dat ik. Ik reed toen zonder helm. En uh, ik, ik, ik ging landen op mijn buik, zeg maar. Dus uh, op mijn hoofd eigenlijk. En toen heb ik echt alles opgevangen met mijn rechterknie. Dus uh, toen ik uh, uiteindelijk een beetje wakker werd van die valpartij... en uh, toen stond ik recht, toen dus stond Leon van Bond naast me. En uh, normaal bloed een rond. Maar als hij echt heel diep is, bloedt hij niet meer. Uh, mijn knieschijf lag gewoon open. En die zei van, dat ziet er niet goed uit, Neil. Ik zeg, uh, ik zeg op de fiets, ik zeg, duwen. <laughs> die, die, die heeft 15 kilometer geduwd tot een plumelek. Dus, uh, zodat ik de rit kon uitrijden. Laten we even één ding constateren. Danny Nelissen weet wel wat de toerfietsen is. Ja. En dat is gebeurd. Da daar heb jij wat aan als je zelf over wielersport uh, uh, schrijft, praat. Ja, je onderschat uh, het niet. Precies. Ja. Dat weet je. Zit het hier ook wel eens in de weg, die hele wielergeschiedenis? Uh, soms wel. Soms, ja, soms zit je dat wel degelijk in de weg. Wanneer? Nou, als het bijvoorbeeld over doping gaat. Dat, uh, dat zit soms wel eens in de weg. Ja. Waarom zit dat dan in de weg? Want je weet er alles van. Of... Nou nee, uh, ja, nee, kijk maar soms uh, mensen die. die, die hè, dan zit je gewoon een keer te eten en dan gaan mensen daar weer een vraag over stellen. van, ah, maar jij deed dat toch ook? En jullie deden dat toch allemaal? Maar ik begrijp nooit wat die adoratie van. van uh, uh, zeg maar, de wielerliefhebber nog niet in zozeer, maar de mensen daarachter... zeg maar, de tweede gewoon natuurwiel liefhebber... Uh -huh. wat die adoratie is met dat dopinggebruik. Wat is dat nou? Is dat, is dat het, ik denk dan dat het hetzelfde... dat je dat dan gewoon kan vergelijken met met uh, wie doet het met wie. En dat uh, ze daarom de story en de privé lezen. Weet je, dat dat, dat, dat hetzelfde mechanisme is. Wat, dat, wat, wat die nieuwsgierigheid in die mensen aantrekt. En wat jou dan journalistiek in de weg zit... is dat je te veel partij eigenlijk bent. En dat je, dat ja, je, dat ja. je dan niet die afstandelijkheid kunt bewaren... die je eigenlijk wel wil bewaren. Ja, dan, ga je, dan schiet je heel snel aan de verdedigingsrol. En uh, dat is soms niet, niet goed, soms wel. Maar het is niet in alle gevallen goed. Wij, wij hebben overigens met Jaap Stalenburger, daar hadden we het al even over, hebben uitgebreid uh, gesproken. En die zei tegen ons, de meeste Limburgers hebben geen fantastische wedstrijdmentaliteit. Klopt dat trouwens? Ja, ik denk dat dat een, uh, een vooroordeel is. Uh, wat een beetje heerst uh, boven de rivieren. Omdat wij uh, soms een beetje want een zacht geetje praten. En, maar dat uh, zegt toch nog niks over wedstrijdmentaliteit? Nou, dat, hij zegt, zegt, dat als, zegt helemaal niks over wedstrijdmentaliteit. Als de bomen waaien is de moraal weg, zegt hij. Ja, dan is het sowieso het morele, niet de moraal. Uh, <lacht> ja, sorry. Ja, ja. sorry, Jaap. maar. Uh, nee, nee, maar let niet net goed op, jongens. Maar um, uh, nee, ik ben het er totaal niet mee eens. Uh, de Limburgers hebben sowieso, die moeten sowieso meer vechten voor een positie in de, in de sport. Dat, sowieso. Dat komt door, uh, doordat ze toch wat zachter van aard zijn wordt wordt ook een beetje vergeleken met Belgen. Hè. De Belgenmop en de Limburgers Limburgersmop, die, die vliegen je om de oren als je met een ploeg weg bent. Dat moet, moet je wel tegen kunnen. Maar ja, kijk nu naar de politiek. Uh, er zijn aardig wat Limburgers die daar hun uh, hoofd boven het uitsteken. En die ook een behoorlijke vechtersmentaliteit hebben. En die een behoorlijke hebben. vechtersmentaliteit hebben. En die uh, zich echt niet het kaas van, uh, van brood laten eten. Ja. Is er, ben je een fan eigenlijk van die man? Over wie we het hebben, die beroemde Limburger? Nee, ik ben ik heb. Ik, zoals, daar begonnen we mee. Ik heb eigenlijk geen adoratie voor mensen. Dus ik, nee. ik vind gewoon dat als iemand goed zijn best doet en succesvol is, daar kan ik van genieten. Ja. Geniet dus jij ik, daar dus van? Ik kan er best van genieten als iemand heel succesvol is. Ja, en in en dat... dit geval Geert Wilders bijvoorbeeld. Kan je ervan genieten? Oh, nee, nee niet, niet, niet, niet, niet per se Geert Wilders. Ik, ik vind soms dat hij hele zinnige dingen zegt... en soms dat hij hele domme dingen zegt. Ik denk van, kun je nou zo iets roepen? Mm. He, dus dan denk ik van, ja, dat kun je toch ook op een andere manier zeggen... om, om dan je punt duidelijk te maken. Mm. Maar bijvoorbeeld Camille Eurlings... Ja, dat, dat vind, ik, vind ik gewoon een fantastisch event. Dus uh, dat, uh, ja, uh, vragen precies hetzelfde. Ik, uh, ik, heb daar, ik heb daar toch een bepaalde bewondering voor. Eigenlijk wilde Jaap Stalenburg iets in het algemeen over Limburgers zeggen. Ja. Maar iets heel anders voor jou persoonlijk. Want hij vindt juist dat jij een uitzondering op die regel bent. Namelijk dat jij een Amerikaanse mentaliteit hebt. Een soort lens... Uh, Armstrong genen heeft iets over. Voor hem telde alleen maar de first place, de second place en de losers. Hij was totaal gefocust op zijn carrière als renner en daarna op zijn tweede carrière. Hij is maniacaal in alles. Zo heeft hij een proces gevoerd tegen de Limburger die van doping Nou, dat heb je net ja. uitvoerig uh, uh, verteld. En hij ging bijvoorbeeld ook als eerste voor zijn voorbereiding op het WK in Colombia in een zuurstoftent slapen. Ergens hoog in de bergen in Colorado Springs. Heel monomaan. Ja, dat, dat... Neem ons eens dus mee ja, naar dus die zuurstoffeiten. Ik dacht dat Michael Jackson het alleen deed maar nee, de, in de jaren. De, feit, de feiten kloppen niet helemaal. Maar ik kan wel, met de strekking kan ik het wel eens worden. Um, ik heb uh, bijna tien weken voorbereid in Colorado Springs. En wat ik daar gedaan heb, ik heb gewoon samen met Adrie verdienen met mijn trainer, hebben we gewoon beredeneerd wat je nodig hebt om de kracht in je spieren te behouden als je op hoogte bent. Want mm. dan heb je minder kracht gewoon doordat er minder zuurstof is. Ja. En ik heb gewoon 6000 liter zuurstof laten komen, waardoor ik dus een bepaalde training kon doen op de rollen. Dus dat is gewoon een, zeg maar een, een rollenbankje waar je dan je fiets in klemt en dan kun, je, dan kun je krachttrainingen doen op de fiets. Dus in de beweging die je eigenlijk van natura al moet maken als wielrennen. En dat heb ik toen gedaan, ja. Ja, dat klopt. Maar dat was geen zuurstoftent. Dat was gewoon met een zuurstofmasker op en dan uh, rijden. Oké, okay, maar goed, dat monomanen waar hij het over ja, heeft... Dat of klopt. zelfs dat maniacale. Ja. Dat, dat, dat zit in jou. Ja. Is dat nou net zo diep in jou als het gaat, als we de fiets wegdenken... als het gaat gewoon om de sport die je nu doet, namelijk media... Ja. Ja. Net zo fanatiek? Ja, ja absoluut. Is dat, is dat fijn om, om zo te zijn? Of, uh, Ik heb er graag dat... van. Alleen je omgeving wel, of niet? Ja, nou ja, goed, ze kunnen altijd een andere baan kiezen. Dus uh, ver weg bij mij. Dus, uh... Is dat gewoon vergelijkbaar? Is, heb je eigenlijk die energie die je vroeger in dat, in dat ja. wieleren stopte... Is dat gewoon, heb je dat gewoon bam zo meegenomen en, ja. in dit vak? Ja, ja. Dus dat, dat is nog steeds als een gek lopen en dan in een, tu een tunnel gepasseerd zijn... en gewoon niet weten dat, dat je in een tunnel was. Nee, dat, dat niet. Oh, dat niet. Dat niet, want uh, fysiek stelt dat vak natuurlijk helemaal niets voor... dan wat ik al gedaan heb. Ja, fysiek niet, nee. Nee, dus uh, we zitten gewoon allemaal op een stoel. En moet uh, moeten een beetje auto rijden. En uh, wat, uh, de avonduitjes nog wat tikken en wat opzoeken. en Ja, dat, uh, dat dus heeft veel meer te maken met een concentratieniveau dan... Eh, dan, dan, een, dan met de fysieke arbeid. Maar dan is er nog ergens, huister in jou, een bergenergie... die geen kant uit kunnen. Ja, maar daarvoor fiets ik ook nog uh, eens uh, twee, drie keer in de week. En uh, wat voor tochtjes moet ik me daarbij voorstellen? Is dat gewoon 90, naar de hoek 90, van de straat? Of 90 uh, kilometer maximaal, op een racefiets. Oh, dat vind nog op een, een heel gemak... stuk. Nou ja, dat zijn drie uurtjes en dan ben uh, je klaar. Oké, okay, een gewoon normaal tempo? Ja, of gewoon toch... normaal tempo is dat, ja. Is er helemaal geen enkel wedstrijdelement meer mogelijk? Nee. nee ik, ja, dat is wel een wedstrijdelement mogelijk. Maar ik, ik hou niet van competitie. Ik had met Richard Plugge, die, die nodigde mij een keer uitvoeren... een Nederlands kampioenschap voor journalisten. En toen zei ik, Richard, er is geen mens meer op deze aanbal... die mij zover krijgt dat ik een rugnummer opspelt en een wedstrijd ga rijden. Ik heb het grootste en het allerhoogste gedaan wat, ik, wat je kan doen op de fiets. Denk je nou werkelijk dat ik met journalisten een NK ga rijden? Dat doe ik echt niet. Dat is geweest. Passé. Uh, ga vooral uh, rijden uh, op dat NK, uh, doe je best, win, pak die bloemen, prima, stuur me een sms, ik feliciteer je, maar ik kom niet. Maar probeer me uit te leggen, waarom is dat dan? Wat is dat dan, dat je dat niet meer aangaat? Omdat ik, uh, omdat ik niks meer heb met die competitiedrang, dat heb ik niet. Hoe kan dat nou uit je zijn gevaren? Dat zit dus <laughs> dan gewoon in, het gaat dat er helemaal nooit af en uit. En over. Nou, maar ik, zei, ik, ik zei net een half uurtje geleden ongeveer dat ik. Oh, wacht um, even, even mijn notities nakijken ja, ik hoor. Dat ik, uh, um, dat, ik heel, dat ik heel goed dingen los kan laten. He, dus uh, dat ik uh, uh, dingen heel goed wil doen. En je kan geen dingen heel goed doen als je 16 verschillende dingen doet. Ik doe heel veel dingen, die doe ik. Maar het heeft allemaal gerelateerd aan mijn vak, aan mijn huidige vak. Ik deed vroeger alleen maar fietsen, ik deed helemaal niks. Ik was de auto nooit. Ik, deed ik, ik fietste. Dat was het. Ik ging niet op het terras zitten. Nee, dus alles was ingericht om zo goed mogelijk te kunnen fietsen. En nu? En, en nu is alles ingericht om zo goed mogelijk mijn vak te kunnen uitoefenen. Bestaat daar in zo'n leven uh, waarin je de ene monomanie... Uh, eigenlijk ingeruild hebt voor de andere? Namelijk de journalistiek, de sportjournalistiek. Ja. Bestaat daar nog ruimte voor iets als... Uh, sorry dat ik erover begin. Ja? De liefde. Ja, absoluut. natuurlijk nee, want uh, dat houdt je ook gaande. Dat houdt je ook gaande op de fiets. He, dus uh, ik heb drie fantastische dochters. Dus uh, dat, uh, dat houd je zeker. Hè. Mijn vriendin, ik vind een fantastisch, een fantastische lieve vrouw. Ja, daar, daar fiets ik ook regelmatig een mijn, mijn stukjes mee. Dus dat, ja, dat... Uh... Dat kan allemaal wel bestaan in dat ja. universum... waarin je toch nog steeds een superfanatieke ja, ja. bent. Ja, dat, dat universum is ook niet oneindig, hè. Uh, het heeft we... wel grenzen. Wij spraken, zoals je al had gehoord eerder, uh, met Raymond Kerkhoffs. En hij zei, Danny is een echte duizendpoot. En soms denk ik wel eens een beetje te. Het kan ook een handicap zijn dat hij overal opspringt. Misschien moet hij zich meer, meer op één ding gaan concentreren. Wat ik opvallend vind, is dat hij als renner op gespannen voet stond met de media. En daarna uh, nou ja, en dan gaat hij dat hele verhaal vertellen over de relatie met de media... Uh, uiteindelijk zal hij toch altijd in het voordeel, als journalist... in het voordeel van de renner blijven werken, denk ik. Misschien houdt hij in dat opzicht toch ook nog wel zaken achter. Ja, dat klopt. Wat voor dingen, in welke sfeer hou je dan achter? Alles wat uh, persoonlijk is en doping. hou ik allemaal achter. Ja? Ja. Ja. Alles. En persoonlijk is dan gewoon familiezaken, liefdeszaken, dat soort dingen... Ja, amoreuze zaken, noem maar op wat je... Wat je wat alles je ervan, wat je daarvan weet, Alles, ja, ja, ja. achter. Ja, praat dus ik dat, niet, praat dus, ik niet over. Dus wat ik Robert Geesing en lees dan over de relatie met zijn vader... en wat zijn overlijden van zijn vader doet, dat soort dingen... dat zijn terreinen waar jij niet op komt? Nee, wat ik daarover weet, hè, dan, uh, dat komt ook uh, vaak vanuit de buik van zo'n ploeg... Uh, dat ga ik niet in een krant zetten of in een blad of uh, ga ik op tv over praten of hier bij Kunst of dat doe ik niet. Nee. Doping idem dito, maar dat is gewoon omdat het je achilleshiel is, toch? Nee, doping um, omdat um, ik vind dat je sommige dingen die zijn passé, die zijn voorbij. En je moet niet met de kennis die je hebt, moet je niet andere levens schaden. Dus je moet ook niet over amoreuze verhoudingen praten van renners die 180 dagen per jaar weg waren. Dus ik vind als je dat doet, dan moet je eerst bij jezelf beginnen. En, uh, en dan de rest. Maar, Aangezien wat, jij over wat, jezelf ook sommige dingen niet naar buiten zult brengen, vind je dat je dat dan ook niet mag doen bij de rest? Nee, maar ik vind. je mag rustig. Nee, maar iedereen heeft de vrijheid om daarover te praten. Maar ik ben er altijd van mening dat als je daarover praat, uh, zoals Steven Rooks, Maarten Ducro en uh, Peter Winnen ooit gedaan hebben. Ja. Wat ze dus niet doen, ze willen hun geweten reinigen. Maar wat ze niet doen, het geld dat ze er ooit mee verdiend hebben... storten ze niet naar een goed doel. Want dan ben je voor mij pas um, gewetensvol bezig. En dan heb je die moraliteit ook. En dit vind ik geen moraliteit. Want je brengt andere mensen, onbedoeld, in de problemen. Ja, we zijn aan het einde van dit uur gekomen. Je moet nu een tegeltekst doen. Je hebt nog een heel groot onderwerp in de finale aangesneden. Dat is wel mooi. Laat het zuurstof maar binnenkomen, jongens. Even uitgeput met die Danny. Wat een tempo heeft die man. Danny Nelissen, dankjewel dat je er was. We ga je op je tegel schrijven. Wat is je motto? Je, je, je spreuk? Je... Ik, heb, ja, ik heb eigenlijk geen motto. Ik heb ook eigenlijk geen spreuk. Ik moet nog heel even nadenken over wat ik ga schrijven. Ja, maar eh, doe maar even. Je hebt nog 16 seconden. Dan oh, nou, vertel ik seconden. ondertussen dat uh, in twee dingen... wat zometeen na ons komt op Radio 1... Jolanda Sap te gast is. Dus dat is een hele interessante gast. Wat ga je nou opschrijven? Wat schrijf je nou op? Hoger, verder en sneller. Dank meneer Nelissen. Dit was aflevering 2305. De toer stopt voor niemand. Tot maandag. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Toen werd duidelijk dat er gewoon echt steinig geen activiteit was in Zessen.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 En nu weer het werk. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Als je in Nederland een dagje vrij hebt, dan kun je fijn gaan shoppen. Of gaan bowlen met je vrienden. Maar het kan ook heel anders. In China bijvoorbeeld, dan kun je een paar honderd dwergen bewonderen in een dwergenpretpark. De wereld zoals je nergens anders ziet. Vanavond om 9 uur in Metropolis op 3. Metropolis. Dit is Radio 1.